Zeven uur na net wel met het NOS-journaal. Staatssecretaris Teven wil het voor echtparen mogelijk maken... om een scheiding te regelen zonder tussenkomst van de rechter. Ze kunnen dan terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Door deze nieuwe procedure kunnen ze sneller uit elkaar en met minder kosten. Teven heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Echtparen moeten het dan wel onderling eens zijn... en geen minderjarige kinderen hebben. Nu zijn een gang langs de rechter en een advocaat nog verplicht... De nabestaanden van de 17-jarige jongen Rishi... die vorig jaar door een agent werd doodgeschoten op een Haagstation... willen een zwaardere aanklacht voor de agent die schoot. Moord in plaats van doodslag. Ook willen ze vervolging van collega's... voor het niet snel genoeg reanimeren van het slachtoffer. Het proces begint morgen bij de rechtbank in Den Haag. De advocaat van de familie zegt dat het moord is... omdat er geen sprake was van noodweer... en ook van overtreding van de schietinstructies. Strafrechtgeleerden geven de familie weinig kans... op verzwaring van de aanklacht. De PVV wil dat Daisy Boutersen wordt aangehouden... als hij in Zuid-Afrika komt voor de herdenkingsdienst voor Nelson Mandela. De Nederlandse regering moet Zuid-Afrika om medewerking vragen. In Kamervragen aan premier Rutte wijst PVV-leiders Wilders erop... dat de Surinaamse president in Nederland nog een gevangenisstraf... van 11 jaar moet uitzitten voor cocaïnetransporten. Boutersen heeft aangekondigd dat hij naar Zuid-Afrika gaat... voor de herdenkingsdienst. En daar komen zo'n 50 staatshoofden en regeringsleiders... om dinsdag in het soccerstadium... Soccer City Stadium in Johannesburg de nationale herdenking bij te wonen. In de Eredivisie heeft Feyenoord uit bij Herenveen met 2-1 gewonnen. Feyenoord blijft daardoor op de vierde plaats. De andere uitslagen Ahead Eagles, Peck 4-1... Groningen-Ado Den Haag 1-2 en Roda Heracles 1-3. Het weer vanavond en vannacht koelt het af tot 7 graden. Morgen wordt het hooguit 9 graden. En op de meeste plaatsen droog met misschien wat zon. Na morgen wordt het droger en kouder... En er komt misschien nachtvorst. Dit was het NOS-journaal. 1 op de 4 eerstejaars-hbo-studenten stopt binnen een paar maanden met zijn of haar studie. Dat hoeft geen verloren jaar te worden. Kijk maar eens naar de versnelde propenduizen van schroefers. In 7 maanden alsnog je propenduizen, zonder vertraging. De opleiding start eind januari. Schroefers, het voordeel van 100 jaar ervaring. Ik ben George Steenveld, algemeen directeur.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 Leading Innovation. Geen studievertraging? Kom naar de Open Dag op 10 december. Schrijf je in op schoovers.nl. Dit is Radio 1. Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Chris Keijne. Vier vrouwen steken uitgelaten, arm in arm, de straat over. Op weg naar een kantoor van glas en moeizaam op hun hakken. Hebben ze het nieuws gehoord, vraag ik me af. De wind jaagt dwars door Adderley richting de haven. Op rond 9 loopt de trein uit Belleville leeg. Een koele vrouwenstem roept een vertraging om... die van de trein van 8 uur 10 naar het kapteinsklip. Maar wie goed luistert, hoort haar begeesterd zingen en zingt mee. Bij de broodafdeling in de supermarkt heeft zich een lange rij gevormd. Verse broodjes en een kopje koffie voor de dag begint... voordat de dag opnieuw en weer opnieuw begint. Maar wie scherp kijkt ziet geen afzonderlijk gezicht, alleen een menigte. Een echtpaar staart verwonderd naar de wolken... die bewegingloos de tafelberg afrollen. Auto's trekken op of houden netjes stil voor rood. Een man groet iemand niet en loopt dan door misschien een bedelaar. Het lijkt een doodgewone ochtend in de stad. Wat valt er verder ook te zeggen? Dat het een warme lentedag zal worden, ja... En dat wanneer je iemand naar de weg zou vragen, je geen antwoord kreeg vandaag. Alleen een trieste glimlach. En dat een heel klein meisje ergens in het huis een grote boom met vogeltjes en slingers en ballonnen in de bladeren zal tekenen en zeggen... Deze geef ik aan Mandela als ik in de hemel ben. Goedenavond, welkom bij de VPRO. U hoorde Alfred Schaffer, Nederlands dichter de Kaapstad... die op ons verzoek Nelson Mandela uitleide. Is alles nu gezegd? Nee, nooit. We doen zometeen toch nog een poging... een sneeuwballetje toe, toe te voegen aan de Mandela-lawine... die de afgelopen dagen over ons uitvloeide. En we gaan naar Roemenië. Bureau Buitenland, de wereld van alle kanten... Ja, u hoort zometeen een reportage van Nitra Maras uit Roemenië. En we vragen ons af wat de diepere achtergrond is van de onrust... in bijvoorbeeld Thailand en de Oekraïne. En we buigen ons over het drama in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Maar toch eerst Zuid-Afrika. Want... Hoewel Mandela nog niet begraven is, willen we het hier in Bureau Buitenland hebben... over zijn politieke nalatenschap. Dat doen we met Ineke van Kessel, als onderzoeker verbonden aan het Afrika-studiecentrum in Leiden... en een van Mandela's vele biografen. Hartelijk welkom, mevrouw van Kessel. Dank u wel. Ja, we hoorden net in het gedicht van Alfred uh, Schaffer die twee werkelijkheden. De mythische Mandela, mooi in dat beeld van dat meisje met haar tekening... En de dagelijkse werkelijkheid die natuurlijk gewoon doorgaat. Maar, maar ook de sociaal-economische uh, realiteit. De verhouding tussen blank en zwart. Um, laten, we, laten we proberen die twee uh, bij elkaar te hebben. Eerst, eerst de mythische Mandela. Wat is zijn grootste verdienste geweest voor Zuid-Afrika? ...mede heeft helpen opbouwen. Zuid-Afrika heeft een prachtige grondwet... een van de meest vooruitstrevende constituties van de wereld. En Nelson Mandela zelf was een uh, bewaker van de grondwet... ...en een groot voorstander van een onafhankelijke rechterlijke macht. Uh, dus dat is denk ik een hele belangrijke nalatenschap. Zijn tweede nalatenschap is iets minder concreet tastbaar. Maar dat is het, toch het voorbeeld van leiderschap van iemand... Uh, die zijn eigen, over zijn eigen schaduw heen kan stappen... en ja. die uh, zich kan inzetten voor een grotere zaak. Een grotere zaak dan alleen zijn eigen carrière. Ja, en zijn grootste concrete bijdrage... behalve die, die instituties, zal ik maar zeggen... de grondwet, de democratische instituties, wat u zei... is denk ik ook dat hij vermeden heeft... dat bij de machtsoverdracht het op een bloedbad is uitgelopen. Zeker. En uh, dat was denk ik ook iets... wat misschien alleen Mandela had kunnen doen. Veel andere dingen... Heeft die, ze hadden het misschien ook door andere mensen gedaan kunnen worden. Maar Mandela was zo gegroeid in die rol van de geruststellende zwarte leider... dat weinig andere mensen, misschien Wattersisseloer... maar weinig andere mensen hadden die rol kunnen spelen. Hm. En hij is daar zo op ingespeeld geraakt... vanaf die laatste jaren in de gevangenis... dat dit zijn historische roeping, zijn historische rol was. Heeft dat met zo'n overgave die rol gespeeld... En met ook zo'n succes dat eigenlijk, uh, dat is buiten verwachting. Van alles ja. is niet buiten verwachting in Zuid-Afrika, maar dit nee. uh, inderdaad was uh, ja. goed. Um, maar misschien ligt daar ook wel de, de, de kiem voor een beetje de discrepantie tussen de mythe... en, en uh, met name de sociaal-economische werkelijkheid in Zuid-Afrika op dit moment. Criticasters, um, ook van Mandela zeggen, hij heeft toen ook in zijn poging om alles zonder geweld te laten passeren, te veel concessies gedaan. Met name op economisch gebied misschien. Te veel toegegeven aan de wens natuurlijk... van het blanke economische establishment... om daar in die verhoudingen niet al te veel te veranderen. Waardoor Zuid-Afrika nu zit met een situatie... van nog steeds inderdaad een heel rijk blanke economische establishment... aangegroeid met een nieuwe zwarte elite. Mm. En een hele grote, met name zwarte... Uh, groep in de bevolking met hoge werkloosheid en, en, en slechte omstandigheden. Is dat inderdaad een gevolg van een te grote concessie die toen gedaan is? Dat is inderdaad een veelgehoorde kritiek. Maar als je even terugdenkt naar Zuid-Afrika in 1990, het ANC had niet de strijd gewonnen. Het was niet in staat om zelf de voorwaarden te dicteren van een machtsoverdracht. Hier waren twee partijen tot elkaar veroordeeld... die intussen tot het besef waren gekomen... dat ze de ander niet militair konden verslaan. Tot dat besef was Nelson Mandela gekomen in de gevangenis. En tot dat besef was een deel van het ANC in ballingschap ook gekomen. Maar lang niet iedereen. Mm. Veel mensen koesterden dat beeld van... het ANC gaat opmarcheren naar Pretoria. Daar bezetten wij Union Buildings en dan zijn wij aan de macht. En onder zeker meer militante jongeren zwarte Zuid-Afrikanen... was dat het beeld. Mm. Uh, maar dat was niet een realistisch beeld, zo lagen, de machtsverhoudingen niet. Bovendien, even terugdenkend, de Berlijnse muur viel in 1989. Het ANC raakte een grote ideologische verwarring, want hun maatschappijmodel was een beetje toegesneden eigenlijk op de DDR. Dat was wat ze wel mooi vonden. Uh -huh. uh, die muur valt en achter die muur komt opeens een beeld... ...van hele ontredderde samenlevingen. Niet van... Uh, ...van uh, vrijheid, gelijkheid en broederschap... ...maar van, van etnisch chauvinisme... ...van ongelijkheid... ...van spionage, van angst, van paranoia. Dus dat beeld stort in. En... Op dat ogenblik, en dat is de, de strategische gave geweest van in de tijd president de Klerk, die denkt wij moeten een opening maken op het ogenblik waarop de tegenstander in de grootste verwarring verkeert. Nu hebben wij een strategisch voordeel. Als we te lang wachten, zoals Einsmus in Rhodesië, als we te lang wachten. Dan heeft die andere partij het overwicht. Hmm. Nu is het ogenblik. Dat heeft hij heel goed gezien. Ja, want het want... anc wist werkelijk ja. niet wat ze nu moesten. Maar kennelijk toch ook met dat gevolg. En met het, met, met het gevolg tot op de dag van vandaag. Dat bijvoorbeeld de landbouwhervormingen nog steeds niet uh, van de grond zijn gekomen. Dat er een sociaal-economische structuur is. Met een hele grote onderklasse en een kleine elite. Gedeeltelijk ook een, een zwarte elite. Hoe wordt er in Zuid-Afrika onder de zwarte bevolking... Uh, tegen Mandela aangekeken wat dat betreft. Ik, ik, ik hoorde iemand voor de BBC zeggen, een, een zwarte Zuid-Afrikaanse mevrouw... dat Robert Mugabe eigenlijk haar held is. Want daar hebben ze wel het land van de Blanken afgepakt. Mm -hmm. Ja, um, er zijn veel zwarte Zuid-Afrikanen die vinden inderdaad... dat Nelson Mandela veel te verzoenend is geweest. Waar hebben wij al die tientallen jaren de vrijheidsstrijd voor gevoerd? Toch niet om ons met de blanken te verzoenen... voordat wij een rechtvaardiger samenleving hebben geschapen... voordat het land uh, terug is gegeven... voordat wij ons aandelen in de economie hebben gekregen. Dus dat geluid hoor je inderdaad heel veel. En zeker toen... Mandela's presidentschap zo'n twee jaar ongeveer op gang was... en hij al die theedrinkende rondes had gemaakt... onder andere langs de weduwe, de weduwe van, van Hendrik, Hendrik Verwoerd... die de apartheid toen, had daar. Ja, ja. Precies, toen hoorde je toch steeds een luider gemor... er is nu wel even genoeg verzoend... wanneer komen wij nou een keer aan de beurt? Uh, daar heeft later de latere president Thabo op ingespeeld... en die heeft inderdaad dat een beetje omgekeerd en gezegd... oké, okay, nu gaan we de prioriteiten toch wat verschuiven. Maar dat was vooral retorisch. Mm. Dus dat ongenoegen bij Zwart Zuid-Afrika... van die revolutie is nog lang niet af... Uh, dat is heel wijdverbreid verbreid. En dat klopt ook wel met het beleid van het ANC zelf... Dat in zijn eigen programma's nog steeds vasthoudt aan die twee-fasen-revolutie. Die hebben ze geërfd van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij. En die twee fasen is: de eerste fase is de Nationaal-Democratische Revolutie, de onafhankelijkheid, zeg maar. En dan, komt de, en dan komt de heilstaat pas. Uh, en dan, de tweede fase, die moet dan onder de aanvoering van de werkende klasse. Ja. En dan komt de Socialistische Heilstaat. Dat staat nog steeds in de officiële ANC-documenten. Hmm. Uh, waarom blijven we alsmaar hangen in fase 1? We nou niet eens naar fase 2. En trouwens, en, en dat komt er dan nog bij, waarom is het in fase 1 een aantal, met name ook uh, mensen vanuit het ANC wel gelukt om heel erg rijk te worden? Niet in de laatste plaats door ook uh, wel een klein beetje corrupt te zijn. En waarom heeft Nelson Mandela zich daar eigenlijk nooit zo heel erg mee bemoeid? Hij zou te loyaal geweest zijn aan zijn oude kameraden, is ook kritiek die je hoort. Ja, dat is zeker waar, denk ik. Veel van zijn biografen zijn het daar ook over eens. Zijn grootste zwakheid was om altijd zijn oude kameraden de hand boven het hoofd te houden. Een duidelijk voorbeeld is Mandela's minister van Defensie, Joe Modise. Uh, hij kwam van het ANC in ballingschap. Daar was hij uh, de aanvoerder van de gewapende strijd. Joe Modise, al in die ballingschapstijd, was ook de aanvoerder van een crimineel netwerk. Van grote smokkelnetwerken met mensen in Zuid-Afrika. Er werden gestolen auto's gesmokkeld uh, tegen Menderags, tegen drugs. En dat waren grote netwerken die mede werden gerund door Joe Modise. Die ook een grote machtsbasis bouwde op zijn criminele netwerken. Eenmaal als minister van Defensie... Uh, was een van zijn eerste beroemde uitspraken van John Bodice... Is, en nu uh, gaan we onze wapenindustrie eens flink opvoeren... en dan gaan we exporteren, exporteren, geld verdienen, geld verdienen... Hm. En die modernisering van de Zuid-Afrikaanse strijdkrachten... met deze beroemde, beruchte wapenorder... dat is de aanzet geweest tot hele grootschalige corruptie. corruptie want hier ja. vielen miljoenen, tientallen miljoenen mee te verdienen. Ja, goed. Er komen uh, dit voorjaar uh, presidentsverkiezingen... en uh, parlementsverkiezingen in Zuid-Afrika. Dus dan zullen we zien welk deel van de erfenis van Mandela... als het gaat om de hoeveelheid stemmen die het ANC kan verzamelen... de doorstel geeft. Dank u wel, mevrouw Van Kessel. Graag gedaan. Bureau Buitenland, een andere blik op de wereld. Ja, we gaan naar de Oekraïne, want daar is een revolutie gaande... zou je met uh, niet eens hele grote overdreiging kunnen zeggen. In de Oekraïense hoofdstad Kiev gingen vandaag opnieuw... honderdduizenden mensen de straat op. Men spreekt van de grootste demonstratie tot nu toe... en misschien zelfs wel meer mensen dan destijds... tijdens de Oranje-revolutie. Drie weken duren de protesten nu al in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Men eist het aftreden van president Viktor Yanukovych... die akkoorden met de Europese Unie torpedeerde. Tegelijk groeit de angst voor als de opstand mislukt. Yanukovych zal wraak nemen, vreest de oppositie. En Europa heeft er dan ook een probleem bij... dat zal verder moeten onderhandelen met een president... die regeert met de wapenstok. Correspondent Tijn Sade was eerder deze week op het plein en doet verslag het tentje vastgespijkerd spijkers tussen de tegels probeert hij hem te krijgen Mensen hier willen gewoon heel simpelweg dat het parlement wordt ontbonden... ...dat de premier ontslag neemt en uiteindelijk willen ze zelfs dat de president opstapt. Doei, doei, ding. Oudere dame hier met een prachtig hoedje op met gedroogde bloemen erin... ...bondjas aan, klein Europa-vlaggetje in de hand. Ja, tak, Europa. En ook Europa. Ik ben je president. Dit kan ik toch niet meer mijn regering, dit kan ik toch niet meer mijn president noemen al het bloed wat hier een paar dagen geleden is gevloeid. Het is inmiddels twee dagen na de veldslag. Hier op het Euromaidan, het Europaplein. De oppositie heeft zijn wonden gelikt. De oproerpolitie, de Berkut, is in geen veld of wegen te bekennen. Tenminste, niet nu. Overal lopen mensen met de Oekraïnse vlag om de schouders... maar ook de Europese vlag om de schouders. En Ik zag net zelfs een heel groot portret van Herman van Rompuy president van de Europese Raad. Dat is toch bijzonder. Van Rompuy hier dus een held. Een held van jonge Oekraïners die maar één droom hebben. Integratie in Europa. Toenadering... ...tot de Europese Unie. Overal spotprenten van president Janukovic. Janukovic met een rode fotneus. Het huis van de vakbonden, ook bezet hier door de oppositie. Hier is ook in de haast een perscentrum ingericht. In het perscentrum staat nu achter een katheder Roestlana. Wereldberoem destijds geworden met haar nogal wilde eurovisie optreden. Ruslana. Staat inmiddels ook al zo'n 12, 13 dagen aan een stuk hier op het plein. We willen veel, we worden veel meer en meer. Wat je kan je je is Wel prettig als je dan Russisch spreekt, hè? Ja, ja, ja. Ik denk die jonge luiken even weten wat ze aan het doen zijn. Echt heel ontspannen. We willen leven zoals jullie. Mooi toch? Ze willen gewoon leven zoals wij in Europa, zegt minister Timmermans... die Kiev bezoekt vanwege een geplande vergadering... van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Oekraïne is nu, ironisch genoeg, voorzitter van die OVSE Maar aan de vooravond van de vergadering ontmoet Timmermans eerst demonstranten... en oppositieleiders op het plein. Minister Timmermans, bent u niet bang dat als u hier nu gezien wordt op het plein dat Janukovic geen zin meer heeft om met u te praten. Ik roep de mensen nergens toe op, behalve dan dat ze moeten praten met elkaar. Uh, en ik wil ook ontzettend graag met de regering daarover praten. Ik heb al eerder met Janukovic daarover gesproken, maanden geleden. Uh, en ik wil dat gesprek gra graag voortzetten. Mensen hadden uh, vertrouwen in de belofte dat Oekraïne op weg was om een associatieakkoord met de Europese Unie te tekenen. Had u er op... ook vertrouwen in trouwens? Ik dacht dat we bijna zover waren. Ja. Ik, ik was ook heel erg verrast door de wijziging. Nee, kijk, dat kunnen we niet beïnvloeden. Je moet ook niet denken dat als de Europese Unie gezegd dat nou ja, criteria doen er niet toe, teken bij het kruisje en we vinden alles prima... dat het dan goed was gekomen, maar is het ook niet goed gekomen. Dus ik denk niet dat de Europese Unie hier iets te verwijten valt. Ik denk wel dat we allemaal verrast waren door de manoeuvre van Yanukovych. Startschot voor de protesten was het moment dat president Yanukovych akkoorden met de Europese Unie op het allerlaatste moment torpedeerde. Hij zwichte onder de druk van de Russische president Poetin, zijn zetbaas... Zo luidt het verwijt hier van de oppositie. Maar is deze recente manoeuvre van de president de enige reden... dat de mensen hier avond na avond de kou trotseren? Nee. Het gaat om zoveel meer. Dit is opgebouwde woede. Woede over een samenleving waar steenrijke de dienst uitmaken. Woede ook over de enorme corruptie. Groot en klein. Neem het verhaal van Olena Abramovic. Haar zoontje, Veles, vijf jaar oud, woont bij oma, ver weg, buiten Kiev. Want Olena en haar man hadden het geld niet voor steekpenningen. En die steekpenningen die heb je weer nodig om een plekje te verzekeren op de crash. Om je child naar de you te to moet je daar een bribe. geven. 3000 euro's, bijvoorbeeld 2000 euro's. Ja, er worden bedragen genoemd van 2000, misschien wel 3000 euro... Ja, met een gemiddeld maandsalaris van een Oekraïner... met een goede opleiding van 200 euro... Onmogelijk. The corruption is so heavy. De uh, the family of president is taking away every single successful business. De president en de elite maken het gewoon voor andere ondernemers die iets op willen zetten onmogelijk. Alles wordt weggekaapt. If you are successful, you are afraid that the family will come and get away your business. Want alles moet in handen blijven van de bevriende club van ondernemers van president Janukovic. Ja, hij wil alles voor zijn eigen groep van mensen. Minister Timmermans, uh, kan het nog goed komen met uh, een president van een land... die uh, zijn opgroeppolitie laat uh, inslaan? Nou, Als u de vraag zo algemeen stelt, ja, dat kan nog goed komen... mits hij bereid is om ook afspraken met de oppositie te maken... en compromissen te sluiten. Met de oppositie praten, makkelijker gezegd dan gedaan. Want de oppositie is een allegaartje. Een voormalig bokskampioen, een gorddroge academicus en een felle nationalist. En dan is er nog Julia Timoshenko, die nog altijd gevangen zit. Ze is de aardsrivale van president Yanukovych. De oppositie is op zijn zachtst gezegd verdeeld. Eén charismatische leider die de kar trekt, is er niet. I don't think we are divided. Because there is something that unites us, it's values. In het oude vakbondsgebouw dat nu dienst doet als een soort van noodperscentrum, staat Mustafa Nayem. Hij is de man, de initiatiefnemer van de Facebook-pagina. Don't you think there must be one charismatic leader? Now this is civil movement, and we know that those people who are outside, they're not supporting something, someone, or some flag or some symbol. They support themselves. How do you uh, I think that now we uh, watching uh, a real revolution. Alexander Aronets, de videoblogger, houdt zich hier op in een zaal. It's uh, different revolution, uh, as like uh, in 2004. Het is dus een andere revolutie dan in 2004, de Oranje-revolutie, zegt hij. In 2004 kwam men de straat op omdat er sprake was van verkiezingsfraude. Janukovic zou de verkiezingen gegijzeld hebben. Maar nu is het heel anders: er zijn geen verkiezingen. Mensen komen gewoon de straat op omdat ze bang zijn voor de toekomst van hun kinderen. Yes, people are afraid of the future. How about you? you fail, uh, regime wil. Uh... We in jail bijna alle oppositie. Als we inderdaad mislukken, dan uh, weten ze ons te vinden en dan gaan we achter de tralies. In 2004 is er een revolutie geweest. Jullie willen nu weer een revolutie. Een derde kans. Krijgen die nog? ik denk dat dit de laatste kans is. The last chance. We gaan gewoon winnen. Er is geen andere weg uit dit verhaal. Hoe lang het duurt, weet ik niet, maar dit gaat gewoon door tot het in ons voordeel eindigt. Er is gewoon geen weg terug. Tot zover Tijn Sade vanuit Kiev, waar overigens vanmiddag ook het standbeeld van Vladimir Lenin van zijn sokken werd getrokken. In Thailand is vandaag de hele oppositie uit het parlement gestapt. De Democratiepartij zegt daar niet langer deel te willen uitmaken van de volksvertegenwoordiging uit solidariteit met de bevolking. Want ook daar wordt al weken massaal gedemonstreerd voor het vertrek van de regering. Er zijn zeker vijf mensen omgekomen en bijna 300 gewonden gevallen. De onrust in Thailand is voor een deel terug te voeren op dezelfde problemen als die leiden tot de protesten in Oekraïne. Dat stelt Henk van Gemert, professor transitie-economie aan de Universiteit Tilburg. Omdat de toegenomen economische vrijheid zich in die opkomende economieën niet vertaalt in meer politieke vrijheid. Goedenavond meneer van Gemert. Goedenavond. Vertelt u eerst even wat is eigenlijk een transitie-economie? Ja, uh, transitie-economie is een begrip wat we hanteren voor uh, landen, maatschappijen die zich ontwikkelen van een planeconomie naar een markteconomie. Zo is het begrip ontstaan uh, ten tijde van de omwentelingen in Centraal-Europa. Mm -hmm. Tegenwoordig interpreteren we dat wat ruimer. Een transitie-economie is een economie uh, die zich ontwikkelt van een, uh, zeg maar een gesloten, repressief economisch systeem naar een meer open, meer op competitie en uh, privé-initiatief. Uh, gebaseerd systeem. Uh -huh. uh, de vraagstukken die zich daarbij voordoen zijn natuurlijk uh, heel breed. Uh, spelen zich af in de relatie tussen de staat en de bedrijvensector. De staat en de banken, de uh -huh. banken en de bedrijvensector. Heel belangrijk ook de rol van de overheid, de nieuwe rol van de overheid... die zich daar meestal terugtrekt van, van directe eigendom en directe interventie... maar natuurlijk een heel andere uh, stabiliteitsgerichte taak op zich moet nemen... die ja. te maken heeft met wetgeving en dergelijke. Ja. En, wat, en, en, en waarom leidt dat dan uh, die situatie, die overgang... die instituties die nog in een soort oude mode staan... en, en een nieuwe vorm moeten vinden... waarom leidt dat tot uh, de, de onrust zoals we die nu in Thailand en in de Oekraïne zien? Ja, um, er is in, in, in de landen waar we over spreken, de, de opkomende markten... is er zeg maar, de afgelopen tien jaar enorm veel gebeurd. Na de crisis in Zuidoost-Azië, de financiële crisis in Zuidoost-Azië... is eigenlijk het hele idee van uh, hoe richt je een economisch systeem in... Uh, onder leiding ook van instituties als de Wereldbank en het IMF... is, is, is anders ingevuld. Uh, daarbij is... Uh, het politieke proces, wat u ook in die inleiding al, al opmerkte naar mijn smaak, wat achtergebleven. Dus wat er, wat er is gebeurd is een beleid dat gericht is op het creëren van meer efficiëntie, vrije toegang tot markten, uh, deelname aan de internationale handel, deelname aan het internationale kapitaalverkeer, mm -hmm. uh, heeft enorme voordelen gebracht. We zien ook... Uh, ook Officiële Wereldbankcijfers die, die laten zien hoe sterk de armoede is, is afgenomen in de wereld. Hoe, hoe, hoe kansrijk uh, ontwikkelingen zijn geworden, ook voor, voor minder, minderheden en minder uh, bedeelden. Er ziet klassen ontstaan. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd roept dat uh, nieuwe problemen op, nieuwe spanningen op. Want. Meer efficiency efficiëntie gaat eigenlijk altijd gepaard... met een grotere, grotere ongelijkheid. Aha. En je krijgt ook tegelijkertijd uh, achterblijvers. Je krijgt ook mensen die, die, die voorop lopen... en die uh, misbruik kunnen maken van hun macht. Machtsmisbruik, corruptie. Dus uh, de transitie van, van een gesloten... op stabiliteit gericht uh, systeem van gelijkheid... Uh, keert totaal om wanneer je uh, de markten openmaakt... en, en efficiëntie. De ja. globalisering komt daar nog eens overheen... Uh, regeringen het begrip nazistaat verandert. Uh, en mensen kunnen zich ook niet meteen meer identificeren met hun, hun natie. Ook de leiders hebben moeite om... om hun, hun, hun autonomie op te geven wat in een, in een globaliserende wereld eigenlijk uh, op, op, op hun afkomt. Ja, dus je ziet eigenlijk twee dingen, je ziet, je ziet, uh, of, of drie misschien. Je ziet ja. een groeiende middenklasse dus het gaat een, een flinke groep mensen gaat het economisch beter, maar je ziet ook groeiende onzekerheid, want grotere ongelijkheid en, en niet meer het, het, het, het oude vertrouwde regime, hè, de globalisering het, het, de boze buitenwereld Precies. komt binnen en je ziet een, een, een politiek systeem wat daar nog niet zo erg goed Mee om kan gaan. Vat ik het zo goed samen? Ja, en, en, en het aantal voorbeelden wordt legio. U, u hebt zo net een reportage gehad over de Oekraïne. Ja. Uh, we hebben het nu over Thailand. Dat is even rustig geweest, omdat de koning was jaren, geloof ik. Ja. Uh, het wordt nu opnieuw spannend. En dan uh, wat dan bijvoorbeeld opvalt is: van ja, het, tussen wie gaat het nou eigenlijk? Het gaat nou kennelijk niet over de mensbedeelden, maar het gaat juist over die middengroep die, die zich uh, bedreigd voelt. Ja, in Tha Thailand is het eigenlijk een beetje andersom aan die Oekraïne. In Thailand zijn is... het de mensen die het al beter hebben, die zich verzetten tegen te veel invloed van het volk, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, en dan, dan lees je dat de rechtelijke macht... die hoort dan kennelijk bij de gele. Nou, het gaat er niet om dat ze, dat ze bij de gele horen... maar dat ze ergens bij horen is natuurlijk een, een, een vreemde situatie. Het is eigenlijk niet wat je kunt hebben... in een, in een, in een uh, politiek uh, volwassen systeem. Dat de rechtelijke macht een, een, een, een, bepaald, een bepaalde kleur draag, draagt. Uh, de, aanleiding, uh, de aanleiding voor, voor dit soort uh, onrust en manifestaties... is... is uh, ja... Um, vaak niet eens zo heel heftig. Ik bedoel, de bomen op het Taksimplein. Ja, kleine uh, de buskaartjes natuurlijk in Rio de Janeiro. Brazilië, maar er, zeker. Ja. Maar er komt iets los. Uh, uh, er is dus kennelijk een, een, een ongeduld met het leiderschap... of een onvrede met de politieke instituties. En, en uh, mijn stelling is eigenlijk... Dat, de, dat, dat dat komt door de verschillende snelheden. Dus ja. de ene kant uh, de, de economische liberalisering... die een enorme vlucht heeft genomen en die ook... Uh, uh, mensen in een heel andere mindset heeft geplaatst. Mensen worden geacht verantwoordelijkheid uh, te nemen... voor hun, hun eigen leven en hun eigen toekomst. Ja. Uh, de, een, een, een, uh, je eigen gezondheidszorg, je woonsituatie, je kinderen... dat is allemaal eigen verantwoordelijkheid geworden. En dat, als mensen dat accepteren, um, oké. Okay. Maar tegelijkertijd zeg je van, ja, politiek... Um, ja, eens in de vier jaar verkiezingen... maar verder misschien een beetje uh, um, je mond houden. Dat is een soort autoritaire markteconomie. En ja. Um, ja, het interessante is... Um hoe, hoe, hoe moet je daar verder mee omgaan? Uh, ja. nou, laten we, eigenlijk... laten, we, heel even, ja, laten ja. we heel even kijken naar de allergrootste autoritaire markteconomie... die we op het ogenblik hebben, namelijk China. Uh, ja. dat, dat ook als de snelste groeier te uh, boek staat. Uh, ja. Zijn de leiders daar erg bezorgd dat zij morgen ook aan de beurt zijn? Absoluut. Absoluut. Uh, sinds de opstanden op het Tiananmenplein in 1989... mei 1989 zit die diepgewortelde angst voor sociale onrust en politieke instabiliteit zit, zit, zit eigenlijk voortdurend op de loer. Elke beslissing wordt afgewogen tegen, tegen um, de kans op instabiliteit. Hmm. Wat we niet weten, uh, eigenlijk vinden er in China dagelijks ook manifestaties plaats. Ja. Komt niet heel uh, erg naar buiten. Komt niet echt naar buiten, maar langzamerhand iets meer als het gaat over een milieuschandaal of een voedselschandaal. Uh, het zijpelt wel door, ook dankzij sociale media. Maar het, het wordt zoveel mogelijk uh, uh, ja, uh, verborgen gehouden voor de buitenwereld. Juist die angst. Ja. En China is natuurlijk ook heel erg de angst voor het platteland. Dat is in, in veel transitielanden ook een bron van spanning en ongelijkheid. Omdat dat per definitie achterloopt bij die mondiale economische ontwikkeling natuurlijk. Precies. Ja. precies. En mensen zien het. En mensen gaan uh, een kansje wagen. Je krijgt dus migra uh, mi migranten, migratiestromen. En, en uh, hoe kanaliseer je dat allemaal? Um, in, in, in China is het tot nu toe um, um, relatief goed gegaan. Omdat de mensen erg veel vertrouwen hebben in, um, in, in de partij. En tot nu toe gezien hebben van er is uh, groei georganiseerd. En we gaan er elk jaar wel, wel, wel op vooruit. Ja. Um, maar nu die groei uh, terugvalt... en nu de spanningen tussen platteland en, en de oostkust... weer, weer opnieuw oplopen... Um, ben ik bang dat er wel iets meer moet gebeuren. Dat, is, dat, ja. dat het nu echt tijd is ook ja. voor politieke uh, doorbraak. Het hoeft niet meteen een politieke revolutie te zijn... maar wel uh, nieuwe instituties, nieuwe mechanismes... waardoor mensen... Uh, gehoord kunnen worden, hun, hun, hun verhaal kunnen vertellen... en een debat kunnen voeren. Ja, nou, wij, wij weten dat we door het uh, politbureau in uh, Beijing... altijd heel goed beluisterd worden. Dus uh, <laughs> ja. ze hebben u gehoord, meneer Van Geemert. Heel hartelijk ja. bedankt, hoor. Goed. Hoe gaat het met de democratie in Oost-Europa? Twintig jaar na de val van de muur... maakt Bureau Buitenland de balans op. In Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Tsjechië. Ja, het Roemeense bergdorpje Rosia Montana is het toneel geworden van een nationale strijd tegen corruptie en voor democratie. Ook daar. Al jaren probeert een Canadees goudbedrijf daar voet aan de grond te krijgen. Maar activisten hebben dat tot nu toe tegenweten te houden. Ze vrezen vervuiling door cyanide die bij de winning gebruikt wordt... en vermoeden dat de regering geld opstrijkt bij het verlenen van de rechten. De grootste goudmijn van Europa is onderwerp van de eerste burgeropstand... sinds de val van het communisme. Een reportage van onze correspondenten Tijn Sadé en Mitra Nazar. De revolutie begint in Rosia Montana. Dit geluid klinkt nu al maanden, ieder weekend in de straten van grote steden in Roemenië. Het is het klassieke dilemma. Er komt een multinational dat veel banen belooft waarvoor helaas de natuur moet wijken. En daar kun je toch niet tegenop, was altijd de houding van de Roemenen... die jarenlang gebukt gingen onder de dictatuur van Ceaușescu. Maar daar lijkt nu verandering in te komen met deze hevige protesten. Roja Montana, zeggen de demonstranten, is onze wake-up call. Ik ben maar eens afgereisd naar Roja Montana zelf. Uh, mining is our bread. En ik kom meteen een medewerker van het mijnbedrijf tegen die me wijst op de spandoeken die mijnwerkers hier hebben opgehangen. Als protest tegen het protest in de grote steden. En zij willen dat de mijn zo snel mogelijk open gaat. Zij strijden voor hun banen, want dat wordt ze beloofd. Het is een miner statement. Dus so de miners hier protesteren nog steeds. Ja. En er is een another, uh, another one die zegt... We are voor onze our Hoe gaat about they, meaning de mensen van Bucharest. Or closure. Gold has always been the destiny of Kloosje. Gold is altijd de destiny van Roja Montana. Deze deposit geeft Roemenië de kans... om de the goldproducer in de Europese Unie te worden. De Canadese-Roemeense BV Roja Montana Goudcorporatie... Streek eind jaren 90 al neer in de bergen van Roger Montana. Banen voor iedereen belooft het bedrijf. Economische voorspoed voor Roemenië. Maar tot op de dag van vandaag is er nog geen gram goud uit de rotsen gehakt. Eerst een uh, trappetje omhoog. En hier is de voordeur. Da, binnen winnie. Hallo, sorry. Da, de intra. Sorin Jurka woont pal naast het hoofdkantoor van de mijncorporatie in het centrum van het dorp. Ik ben vanaf de eerste dag tegen dit project, zegt hij. En zal dat tot de laatste dag van mijn leven zijn. Ze hebben de gemeenschap kapot gemaakt, families tegen elkaar uitgespeeld en mensen zijn verplaatst naar plekken waar ze niet gelukkig zijn. 150 huizen zijn inmiddels plat gegooid en ook de rest moet tegen de vlakte. Er is veel haat tussen voor- en tegenstanders van het project. En de in mijnindustrie, ja, dat is een smerige business, zegt hij. Vier bergen moeten worden opgeblazen en die unieke Romeinse mijngangen moeten worden vernietigd. En ze gaan cyanide gebruiken, gif dat al het leven hier zal verwoesten. Als het mijnen hier van start gaat, dan eindigt voor hem alles. Met de arrival van moderne mining kan Roja Montana groeien en een welvarende gemeenschap worden die trots op zijn verleden. Een hardnekkige PR-campagne van Roja Montana Goudcorporatie moet sympathie wekken voor het project. Dus so waar gaan we going? We're go We gaan naar de open pits. Kathleen Hossu, PR-man van de corporatie, neemt me mee. We gaan naar de open pit, de plek waar straks, als de plannen doorgaan... goud en zilver uit de rotsen wordt gehaald. We zijn druk bezig met de reconstructie van dit dorp, zegt hij. Kijk, we bouwen hier al jaren. Zie je het stadhuis... Helemaal opgeknapt, dat hebben wij gedaan. goud en zilver in Goud en zilver zit in hele kleine particles en dat kunnen we er alleen uithalen met cyanide... Uh, but the Sinai bonds with the small particles of gold and silver, and it can take it out from from that sludge. And dat but is meteen een van de grootste zorgen rond dit project. Water and chemical reagents. That's the reason. Is. George Mahut, we'll never forget January twentieth two thousand. That's the night the poison came to the village of Bosantemare. Well, that's when the water in this village was poisoned. It spread as far as Hungary. Januari tweeduizend. Bij Bayamare, ook een goudmijn in Roemenië, breekt een dam door. 100.000 liter cyanide water komt in de rivieren terecht. Het is de ergste milieuramp sinds Tsjernobyl. Roemenië heeft ook een accident met deze technologie gezien, toch? Precies. En veel andere landen hebben de technologie gezien. Daarom heet het een accident. Het belangrijkste is om te weten hoe je alle risico's moet beheren. Dat is heel belangrijk. Hij bagatelliseert de milieurisico's. En daarna beweert hij dat iedereen hier vrijwillig plaats wil maken voor de mine. In the houses we see now, uh, there are people living there yeah. at the moment. They would have to uh, leave their houses. Many of them, yes. Th that's the proposal. I mean, what we know at this point, it is that the vast majority agree on selling their properties to make way for the mining project. But not everybody, right? We are talking with everybody. I think there is just one or two families which are not talking to us on, uh, on this issue. We are now walking through the forest, uh, about 500 meters from the center of Roja Montana. It is uh, very quiet here. And it's a house, and is the house of Eugène David. He is from the Alburnos Mayor. Een NGO-organisatie die zich verzet tegen het project. Ciao. Ciao. Mitra. Eugen. <laughs> uh, uh, yeah. Ik heb geen enkel contact Noe. met de corporatie, zegt hij. Een compromis is voor mij geen optie. Ik verkoop niet, nu niet, nooit niet, voor geen prijs. Er zijn veel problemen. Het gaat om milieurisico's, zegt hij, maar ook om cultureel erfgoed en eigendomsrecht. Dit bedrijf wil, ten koste van alles, de boel platgooien. Het goud uit onze bergen halen en er dan met opbrengst vandoor gaan. Een giftig gat achterlatend. Roja Montana Goudcoöperatie heeft het maar lastig met David. Hij heeft 78 hectare land dat hij niet wil afstaan. En zeven jaar lang voert hij al een gerechtelijke oorlog tegen het bedrijf. Montana Pandora. Dit is de doos van Pandora, zegt Eugene David. En als die opengaat, komt aan het licht hoe corrupt de Roemeense politiek is. Roja Montana legt dat bloot, zeggen de tegenstanders... want, denken ze, de staat is omgekocht om dit mijn project door te laten gaan. De regering is nu voor 25% aandeelhouder van het project. En daar zal dus snel iets tegenover moeten staan... De goudcorporatie begint ongeduldig te worden. De druk op de Roemeense regering wordt steeds een tandje opgevoerd. Ze willen nu eindelijk eens beginnen met mijnen. Gabriel Resources, de Canadese tak van het bedrijf en meteen de grootste aandeelhouder, dreigt de Roemeense staat nu met een claim van 3 miljard euro als de vergunning om te mijnen wordt ingetrokken. Kortom, de regering staat met zijn rug tegen de muur, want de opstand uit de bevolking blijft aanhouden. De revolutie zal voor iedereen in Rochamontana Want Rochamontana heeft de revolte spirit van alle mensen. Hier in cluj Stefan Christian van de nieuwe Roemeense Piratenpartij. De revolutie begint bij Roja Montana. Dat is de slogan waarmee deze opstand de wereld in gaat. zegt hij? Het gaat inmiddels om veel meer dan Roja Montana alleen. Because nowadays everyone can see that the press, the mass media, is controlled by the politicians. And the second group is the civic society that is now growing against the abuses of law. This protest sparkled the civic society. Ik persoonlijk was uh, very outspoken over dit project sinds 2006. Op bezoek in het kantoor van Renate Weber in Straatsburg bij het Europees Parlement. Ze is lid van de Liberale Fractie en de Liberale Partij PNL in Roemenië. But for many, many, many years it was. Uh... A horrible silent surrounding Jarenlang was er een pijnlijke stilte rondom dit project, zegt ze. Maar wat er nu gebeurt, is een soort civiele spirit die groeiend is. Civic spirit actually articulating itself, where many Romanians have expressed themselves against Damaging and dangerous mining project. Hier zegt de premier Victor Ponta in een tv-interview dat de goudmijn belangrijk is voor de economie van het land. Het zou verschrikkelijk zijn, zegt hij, als we hiermee buitenlandse investeerders afschrikken. Onzin, zegt Renate Weber. De government wanted uh, with this kind of investment to create an economic boom. Which I'm sorry to say, but I don't think it would be possible and secondly even een economic boom i i think that we have to to uh, realize if it is worth paying the price certainly not with this project de regering zegt ze denkt hiermee een economische boom te creëren maar we moeten ons afvragen welke prijs we daarvoor willen betalen U hoort het, het rommelt, het kraakt, het schuurt in alle transitie-economieën. U hoorde hier een reportage uit Roemenië van Tijn Sade en Mitra Nazar. Hallo, Hallo, Bellen met de wereld. Hallo, please check and try again. Daar gaat hij over. Ja, de wereld hoeft niet altijd ver te zijn. Vandaag bellen we met België. De 37-jarige Mike Schlatt is dakloos. Samen met een vriend woont hij al acht maanden in een tent onder een snelwegbrug in Brussel. Ze vinden het er beter dan in de opvangcentra voor daklozen in de stad. Die opvang is in Brussel al jaren onderwerp van discussie. Niemand weet wie, is, wie er verantwoordelijk voor is. Het gemeentebestuur, het gewest of de sociale dienst. En het gevolg is onvoldoende en slechte opvang. Mike gaat daarom zijn eigen weg. En Alexandra Lens vroeg hem waar hij op dit moment is. In de tent. Die hebben we op pallets gezet. Dat is minder koud. We zitten onder een oprit van de Brusselse Ring in Anderlecht. En ik heb gezien op de Brusselse televisie dat het daar ook heel schoon is. Bah oui, on habite dedans, pas des Ja, wij wonen in die tent en we zijn geen vuile mensen. Het is hier schoner dan in het opvangcentrum. U woont liever daar dan bij de diensten voor de daklozen in Brussel, heb ik begrepen. oui, chez nous au moins c'est propre. Ja, bij ons is het tenminste schoon. Daar zijn vlooien, luizen. Ik ken zelfs een man die er vorig jaar schurft heeft opgelopen. De mensen die in de opvangcentra werken... zijn niet altijd aardig tegen daklozen als wij. En het eten is echt niet goed. Het is koud. S Ochtends krijg je een kop chocolade en oud brood voorgesmeten. De koffie smaakt nog slechter dan het zweet in je sokken. Nee, het is daar niet goed... Het leven in onze tent is beter. En u zegt, ze zijn daar niet vriendelijk voor mensen zoals wij. Wat bedoelt u daar dan mee? Er zijn hulpverleners die je voor stront aanzien. Als een totaal minderwaardig persoon. Terwijl we dat niet allemaal zijn. En hoe kan u daar overleven? Ik krijg een klein pensioen van de staat. 840 euro per maand. Omdat ik om medische redenen niet meer kan werken. Mijn vriend heeft geen recht op steun. Dus hij maakt ramen schoon voor wat geld. We gaan naar de supermarkt en koken op campinggas. En er zijn ook een paar buurtbewoners die jullie helpen, denk ik. Ja, gisteren werden we nog uitgenodigd bij een buurtbewoner. Hij trakteerde ons op een borrel, een hoofdgerecht en een toetje. Dat was heel aardig. Er zijn mensen die ons helpen, dat is waar. En hoe reageert de gemeente? De burgemeester... De burgemeester heeft gezegd dat hij er ons niet uitzet. Wat trouwens moeilijk zou zijn, want we zijn al buiten. Maar hij denkt aan een sociaal plan, aangepast aan wat we nodig hebben. We zien wel, het zijn maar woorden. En dan geassisteerd worden door de gemeente, daar zou u dus wel mee instemmen. Ja, wij weigeren niet alle hulp. Het mag alleen niet zomaar wat zijn, het moet redelijk zijn. En er is dus absoluut geen kans dat u naar een opvangcentrum gaat... Nee, nee, het gaat daar echt niet. Je wordt ook bestolen. En er wordt gevochten. De mensen zijn daar helemaal gek. Wij willen niet afhankelijk zijn van steun. Ik trek liever zelf een plan. En hoe lang denkt u daar nog te blijven? Want de winter komt eraan. We blijven hier, de een van ons een oplossing We blijven tot één van ons een oplossing vindt. Als één van ons een woning krijgt, gaat hij daar naartoe. Dit is tijdelijk. Dat is een plek. Maar we rekenen niet op de sociale voorzieningen. Dat is duidelijk. Mike Schlatt was dat vanuit zijn tent in Brussel. In gesprek met Alexandra Lens. Bureau Buitenland. Ontrafelt het wereldnieuws. En daarvoor gaan we nu tot slot naar Afrika. De situatie is schrijnend in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Sinds de rebellengroep Seleka in maart daar een staatsgreep pleegde... tegen president François Bozizé wordt het land geteisterd door geweld. Heel veel mensen slaan op de vlucht en de gezondheidssituatie is dramatisch. De voorbije week leidde het geweld weer sterk op. Frankrijk stuurde inmiddels ruim 1100 extra troepen naar het land. We spreken erover met Julia Samuel. Zij werkt in de Centraal-Afrikaanse Republiek voor de NGO Drive Against Malaria. En vertrekt zaterdag opnieuw naar de kar. Mevrouw Samenwel, goedenavond. Ja, goedenavond. Gaat, gaat dat inderdaad gebeuren? Gaat dat u er zaterdag heen? Ik ga inderdaad zaterdagochtend weer terugvliegen naar uh, Centraal-Afrika... Niet direct via Bangui, want Bangui is op dit moment gesloten voor passagierverkeer. Maar ik vlieg via Kameroen. Ja, wat zijn de laatste berichten? U hebt net nog contact gehad met uw collega's in de Ja, ik heb bijna dagelijks contact met de mensen in de Centraal Afrikaanse Republiek. En wat ik uit de berichten kan opmaken, kunnen we momenteel spreken van een volkerenmoord. En het stelselmatig aanvallen van uh, christelijke dorpen uh, en groeperingen. De kerken en de huizen uh, worden volledig geplunderd. Uh, de huizen worden in die dorpen in brand gestoken. Mannen worden vermoord. Hun uh, vermoorde lichamen worden uh, in de brandende huizen gegooid. En uh, de vrouwen... Uh, vluchten dus samen met de kinderen de bossen in. Vanmorgen uh, hoorde ik, ik heb het vanmorgen nog via Skype contact met hen gehad en vanmorgen hoorde ik dat uh, kinderen worden verkracht en ledematen worden afgehakt. Ja. Dus op dit moment heerst er een, een, een volledige chaos en angst onder de bevolking. Ja, pro probeert u ons iets wegwijs te maken in, uh, in die ook politieke chaos daar? U zegt een volkerenmoord op met name christenen. Het, het, het conflict is eigenlijk een, een, een jaar geleden zo'n beetje begonnen toen die CLK binnentrok vanuit vanuit het noorden vanuit Soedan. Dat zijn moslimrebellen. Maar het was niet meteen van het begin af aan iets tussen moslims en christenen. Hè? Dat is het langzaam geworden. Dat is het langzaam geworden. Um, wij werken ook in projectdorpen in het uh, zuidwestelijke puntje... van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daar wonen zowel Bayaka-pigmeën als christenen... als moslims vreedzaam samen. Hmm. Daar, is, uh, daar zijn nooit uh, gevechten geweest... tussen uh, welke christelijke organisaties dan ook... of van, uh, van welk geloof dan ook. En dat is inderdaad gebeurd op het moment dat Seleka in, uh, in maart uh, een coup heeft gepleegd uh, in het land. Toen is het geëscaleerd. Ja, en ik begrijp dat veel van die Seleka-rebellen, van die moslimrebellen dus, helemaal niet uit de Centraal Afrikaanse Republiek komen: dat dat vooral mensen uit Soudaan zijn en uit uh, Tjaat. Dat is correct. Zelka uh, is uh, niet één groepering. Het is een coalitie die bestaat uit vijf verschillende groeperingen. Uh, waarvan inderdaad een groep uit Tjaat, uit Sudaan. Maar ook uit de Centraal Afrikaanse Republiek zelf. Um, in het land heerst nu een, een complete chaos en anarchie. Hm. En uh, zonder extra veiligheidstroepen is er geen enkele uh, security voor de, voor de leidende bevolking. En uh, zometeen, net, op dit moment zijn er. Troepen uit Cameroen en uit Frankrijk. En zij krijgen, krijgen daar nog een enorme zware kluif aan. Ja, that, that, omdat, omdat de Seleka-rebellen. Uh, uh, gaan ook regelmatig met elkaar op de vuist. Ja. Zij zijn het ook vaak met elkaar niet eens. Nee. En dat, is, dat vormt een enorm groot probleem. Ja, en, en er is een tegenreactie gekomen. Met name inmiddels vanuit de christelijke bevolking. De zogenaamde anti-Balaka-milities. Dus. We hebben een, een groep die aangevallen heeft die onderling vecht en die ook weer wordt aangevallen op zijn beurt... door christelijke milities. Iedereen vecht met iedereen. Iedereen vecht op dit moment met, met iedereen. En hoe dat uh, zometeen moet worden opgelost... ik denk zeker dat uh, veiligheidstroepen nodig zijn... Hè, om uh, uh, de veiligheid te bewaken. En misschien ontwapenen. Hoeveel, hoeveel troepen zitten er nu? We weten dat er ik geloof inmiddels wel die 1200 Fransen zijn. Er zitten ook Afrikaanse vredestroepen, namelijk de Verenigde Naties. Ik denk dat er nu uh, zo'n ongeveer 1600 troepen zijn tenminste uit Frankrijk. Ja. Hoeveel troepen zijn gestuurd vanuit Cameroon, dat, dat, dat weet ik niet precies. Nee, maar 1600 is natuurlijk ook eigenlijk niks in een naar onze begrippen best groot land waar iedereen tegen iedereen vecht. Ja, inderdaad, er moeten veel meer troepen gezonden worden. Wat kunnen die doen op dit moment? Uh, ja, dat vind ik heel erg moeilijk om te zeggen. Uh, kijk, ik, uh, het is ook niet echt mijn rol om daar uh, iets over te kunnen zeggen. Hmm. Maar in elk geval is het heel erg belangrijk... dat uh, de mensen die de wapens in handen hebben... dat zij in elk, ge elk geval het gevoel hebben... Dat, uh, dat zij in de gaten worden gehouden. He, dat ze niet als losgeslagen beesten... want uh, het, dat gebeurt op dit moment, keer kunnen gaan. Ja. En daarom is het belangrijk... dat de troepen zijn die de zaken in de gaten houden. En ik heb ook begrepen dat er geweld gebruikt mag worden van de veiligheidstroepen. Ja, um, wat, wat is nu eigenlijk de, de achtergrond hiervan? Uh, inmiddels lijkt het inderdaad een, een conflict met religieuze kenmerken, althans moslims tegenover christenen. Maar Gaat het ook over grondstoffen, over uh, diamanten, goud... Uh, zoals bijvoorbeeld in West-Afrika bij de Vreselijke Burgeroorlog? Ja, het gaat China. ook over grondstoffen, uh, uh, diamanten. Uh, nou is het wel zo dat de diamantenindustrie... Uh, ligt een beetje op zijn gat op dit moment... omdat de kwaliteit van de diamanten niet goed zou zijn. Uh, het gaat om hout... En het gaat ook om goud. Goud uh, wordt ontzettend veel gevonden in de rivieren. Dus dat zijn uh, grondstoffen die voor iedereen heel erg aantrekkelijk is... om uh, daardoor uh, de zaken in de war te gooien. Ja. En uh, met name uit, uit Tjaad en Soudaan. Ja. Um, u was de persoonlijke arts van de afgezette president, hè? Ja, dat klopt. Van meneer Bozizé. Ja, Um... Ik, um, ik ben uh, beginnen met werken in de Centraal-Afrikaanse Repub Republiek sinds 2009. He, wij zijn een hulporganisatie en we richten ons primair op het genezen van de tropische ziektes. En uh, vooral uh, malaria, wat in de Centraal-Afrikaanse Republiek een enorme, uh, enorm groot gezondheidsprobleem mm -hmm. vormt. He, tussen de 80 en de 99 procent uh, van de mensen hebben malaria. En vorig jaar uh, is president Bozizie uh, naar mij toegekomen per helikopter. Wij werken hoofdzakelijk in, in het tropisch regenwoud. Hij is uh, naar ons toegekomen met helikopter en uh, 27 uh, bewakingsmilitairen. Hij was ziek en hij wist dat ik daar was. En hij heeft uh, gevraagd of, uh, of ik hem wilde behandelen. En daarna heeft hij ook niet gevraagd of ik zijn arts wilde zijn, maar hij heeft gezegd dat ik zijn arts ben. Nou. <laughs> ik had geen keus. Ik, ik wens u heel veel succes als u zaterdag weer teruggaat. Heel hartelijk dank, Malita. Julia. Samuel. En dit was bijna het eind van Bureau Buitenland. Zometeen labyrinth. Het was een goed jaar voor de liefhebbers van holenmensen. Het neandertaler-DNA ontrafeld en een nieuwe oermenssoort gevonden. Maar één vraag blijft onbeantwoord. Wie stookte als eerste het vuur? Nou, als ik mijn collega Pieter van der Wielen een beetje ken... dan wordt die vraag zometeen in Labyrint beantwoord. Voor ons was het het voor deze week. Ik zeg u nog even: vanaf januari zijn wij er niet meer op dit tijdstip op de zondag, maar drie keer in de week. Op dinsdag, woensdag en donderdag van negen tot tien avonds. Voor nu laat ik u achter in de handen van geluidskunstenaar Cilia Erens. Zij neemt u vanavond mee naar China. Ondertussen in China, Dali. Autumn. Winter. Lesson three. 称呼. Address. I mean. Buitenland gaat verhuizen. Vanaf 1 januari, elke dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9 en 10 s avonds. Bureau Buitenland in 2014, dinsdag tot en met donderdag, s avonds van 9 tot 10. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Je auto verkopen. Waarom zou je betalen als het ook gratis kan? Adverteer op de grootste online automarkt. Autoscout24, de nummer 1 van Nederland. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook dit strijkkwartet in de kleine zaal. Wauw. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl. Zet je auto gratis en vertrouwd op autoscout24.nl. Dit is Radio 1.